Om 12 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het aantal doden door ongelukken in de bouw is fors gestegen. In de eerste helft van vorig jaar vielen er 27 doden. Dit jaar waren dat er 42, meldt de voormalige arbeidsinspectie. De stijging komt door de aantrekkende economie. Omdat er meer wordt gebouwd, stijgt ook het aantal slachtoffers. Verder spelen communicatieproblemen een rol. Er werken vaak meerdere bouwbedrijven op dezelfde bouwplek. En daardoor is het onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de veiligheid. Verder werken op bouwplaatsen vaak buitenlandse bouw wat ook leidt tot meer misverstanden en ongelukken. Leden van Pegida hebben zich aangesloten bij burgerpatrouilles... langs de Bulgaars-Turkse grens om mee te helpen zoeken naar illegale migranten. Ook de Nederlandse tak van de anti-islambeweging doet eraan mee. Op Facebook zijn foto's verschenen van Erwin Wagensveld, de voorman van Pegida Nederland. Hij liep mee met een patrouille van gemaskerde mannen gekleed in camouflagepakken... Wagensveld zegt dat ze niet gewapend zijn, maar wel machetes bij zich hebben om zich een weg te banen door het bos. Migranten die worden onderschept worden overgedragen aan de grenspolitie. In de Tweede Kamer heeft de PVDA vragen hierover gesteld. De rechtszaak tegen de voormalige Nederlands-Argentijnse piloot Julio Porsche loopt opnieuw vertraging op. Volgens zijn advocaat Geert-Jan Knoops is het niet waarschijnlijk meer dat er nog dit jaar een uitspraak komt. De zaak Porsche is onderdeel van een groot proces in Argentinië waarin 53 mensen terecht staan. Gemiddeld wordt er maar één verdachte per week behandeld. Porsche werd in 2009 opgepakt in Spanje bij toen hij zijn laatste vlucht maakte. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dodenvluchten onder de in Argentinië in de jaren 70. Tegen hem is levenslang geëist. Het weer het is vrij zonnig, maar in het zuiden zijn meer wolken. En er is een kleine kans op een bui. Het wordt tussen de 17 en 21 graden. Morgen en vrijdag, min of meer dezelfde temperaturen. Ook een afwisseling van wolken en zon. In het weekende wordt het zo eens warm. Dit was het. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Er staan momenteel geen. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Kom langs. De entree is gratis. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Z -M -M. Met nu ZFM luncht. Zo, goedemiddag. Als u denkt wat heeft Rut een uh, geweldige, knappe, prettige stem gekregen. Dat klopt niet. Die zit hij niet. Rut is even met reces. U luistert dus, uh, ik en Ingrid nemen het even elkaar live bij elkaar over. Ja, gezellig, Ro. Welkom. Ja, dank je. Um, wat gaan we allemaal doen vandaag? We hebben een gast. Twee eigenlijk. Um, we gaan er eentje bellen rond de klok van tien over half één. En uh, die is van Meijer aan Zee. Die geeft uh, twee keer twee kaartjes weg voor een ze gaan houden uh, komend weekend. Ah, en mag het zeker om, niet meedoen of wel? Ja, rond de klok van tien over één komt uh, Chris van de Haven. Ook gezellig langs. Nou, dus gezellig. We zijn weer druk. En dan hebben we nog natuurlijk uh, het regio regionale nieuws, de agenda en het weerbericht om half 1 en om half 2. Man, wat lijkt wel druk hier. Ja. <laughs> nou, zullen we dan maar eens beginnen met een uh, gezellig muziekje te doen? Dat nou, lijkt me goed. Ik geloof het. Don't touch me. Hey Ray. Hey Sugar. Tell them who we are.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 See my smile in on cover Rolling on the cover of the Rolling Stones on the cover of the Rolling cover Rolling Stones Doctor Hook the Madison show the cover of the Rolling Stones Stone Enkelvoud die mannen ziet en dan vraag je altijd heel wat maar dat valt allemaal reuze mee volgende is van Small Faces Ichiku Park Over a bridge of sights To rest My eyes in shades of green Under dreaming spots To Ichiku Park That's where I've been What did you do there You feel it When well, I cry the tears. time Sentiment. Ja. ja, dat is zelfs meer een jeugdsentiment, zeg ik denk ik. Um, de volgende zangeres die kwam ik tegen, per ongeluk, die is geboren in Cuba en um, ze woont tegenwoordig in Mexico. Bijzondere stem vond ik. Dus, de voornaam is Leiden. Ja, dat is wel bijzonder deze. Penny? Rustgevend, hoor. Ja, wel, hè? Ja. ja soms, soms heb ik dat in me, hoor. Dat ik heel rustgevend kan zijn. Maar jij, jij hebt ook wat uitgezocht, hè? <laughs> ja, dat is voor na het nieuws, hè? Is dat voor na het nieuws? Voor na het nieuws van half 1. En eentje voor na het nieuws van half 2. Oké. Okay. Oh, deze hebben we al gehad, jongens. Dat gaan we even niet doen. Deze is beter. This is Duffy, Mercy to be the ticket to the first now. Yeah. Deze eruit halen en we gaan gewoon verder waar we gebleven waren. Men Down Under Man at Work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 Men at Work with Down Under. Aardig nummer, vind je? Ja, ja? zeker. Bellen, ja. Um, de volgende is, die is redelijk nieuw. Superior. Een Sunday Sun. Lekker relaxed. Is goed voor de spijsvertering. Volgens mij uh, zijn we toen een beetje aan het nieuws. Zou je niet denken? Uh, bijna. Hè? Ja. Als ik hem instart, dan uh, heb je zomaar kans dat we, dat we er al zijn. Het nieuws bij ZFM Zandvoort.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 Zaterdag 9 juli van 4 uur middags tot middernacht kun je naar het allereerste singles borrel en standfeest bij Strandpaviljoen nummer 16, Meijer aan Zee. Ongedwongen kletsen, eten en borrelen en dansen op hits van toen en nu. Meijer aan Zee heeft een heerlijke cocktailbar voor cocktails met en zonder alcohol en DJ Flexi Frank zal de beste dancehits draaien. U kunt ook le lekkere gerechten bestellen. Kaartjes kosten 10 euro per persoon en zijn te bestellen via de volgende link, ik noem hem even op, http.nl schuine streep, schuine streep, slash, slash. Tindy URL, ik ga het even spellen, t i n y u r com slash singelstrandfeest. De doelgroep is 25 plus, maar hierop zal geen strenge controle plaatsvinden... maar het is slechts een indicatie. De voorverkoop loopt hard, dus geef het door aan je vrijgezelle vrienden...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 Morgen is het droog en er zijn een zonnige periode. Er waait een matige zuidwestenwind en de temperatuur stijgt naar graad of 21. Dit was het weerbericht. Nou, topje. Um, dan gaan we nu dat, dat nummer van jou doen, toch? Ja, Op een liedje tere. van de Sidekick. De, een liedje van de Sidekick gaan we doen, hè? Liedje van de en daar is onze Ruud. Op daar bijna mis. Hè? Ja. <laughs> Komt Jan. Philip Bailey, en Phil Collins, flip en flip eigenlijk. Hè? Uh, oh, wacht even, dan zet ik je open, dan kan de rest van de wereld jou horen. Hallo. <lacht> Hallo Ro. Hallo. Dat was een lekker nummertje, toch? Ja, ja, ja, dat is zo. je ja. moet je een beetje wakker houden. Oké, okay, nou, de, de volgende is ook, uh, uh, ja, wel dat je zegt van, mm, wat sneller. Goed zo. That's what I said. Now, princes, princes who adore you, just go ahead now. One last diamonds in his pockets, and that's a friend Now, this one who wants to buy you rockets, ain't it? it now? Marry him or marry me? I'm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 Oh God. princes prinses prinses prinses nou in ieder geval het was van de spin doctors uh, inmiddels heeft uh, Ingrid uh, uh, Meijer aan zij aan het telefoon. Ja. En als het goed is is hij nu online. En als het goed is horen wij een prachtige piep piep piep. Opgehangen. Hallo. Ah, ja, je bent er nog Frank. Is Hallo. Ja, nu hoor ik jullie. Goed zo. <laughs> uh, welkom. Ja, je bent live in de uitzending. Uh, je wilde het graag met ons hebben over het first single borrel- en strandfeest. van Strandpavioen nummer 16, Meijer aan Zee. Dat klopt. Ja. Dat is aanstaande zaterdag. Ja. Uh, het begint om vier uur, eindigt om middernacht. Ja. Kun je er wat meer over vertellen? Wat wil je allemaal weten? Nou, uh, de cocktailbar bijvoorbeeld. Alles. <lacht> hey. Nou, het is, uh, het is begonnen dit jaar. Uh, als een try-out uh, in Haarlem. Ja. Een keer gewoon een single borrel uh, te doen, dus niet. Een speeddate of een, uh, een heel groot megafeest aan een relatieplanet. Maar gewoon iets ertussenin. Ja. En uh, nou, dat was eigenlijk... Ik uh, zoek dat goed aan. Uh, meteen uh, meer mensen aan in de locatie mochten. Dus uh, ja, daar ben ik mee doorgegaan. En toen heb ik op een gegeven moment uh, een keer op uh, de Facebookpagina gevraagd... of mensen het leuk, leuk om een echt feestje te doen. Uh, een strandfeest. Nou, daar waren heel veel uh, positieve reacties op. Dus zodoende... Uh, uh, dat ik dat zaterdag een keer ga proberen. Nou, leuk. Ja. Hartstikke leuk. Um, ongedwongen kletsen, eten, borrelen, dansen. Jullie hebben ook een ja. DJ ingehuurd? Ik ga zelf draaien. Ah, je gaat zelf. Dus jij heet Flexi Frank. Ja, dat klopt. Heel goed. <laughs> ik ga even al twintig jaar feesten inhalen, uh, mijn omgeving. Oh, leuk. Maar uh, dit is weer iets nieuws: uh, ja, single feesten, single balls. Dus, ja. uh, ja, dat uh, uh, ja, eens in zoveel tijd probeer je weer eens wat nieuws, hè? Ja, natuurlijk moet je doen. Uh, je kan ja. ook uh, lekkere gerechten bestellen bij jullie. Heb ik gezien? Ja, zeker. Zijn dat gewoon de normale standaardmenu's? Ja, en daarnaast uh, hebben we uh, op de barbecue uh, speciale burgers, een wakkyu burger, dat uh, hele speciale rundvlees is dat, een tonijnburger en ook uh, een vegetarische burger. Dus die uh, zijn er sowieso als uh, extraatje verkrijgbaar. Ja, en die daarnaast... moet je wel voor betalen, neem ik aan. Alles moet je gewoon voor betalen, ja. Oké. En de cocktailbar? De cocktailbar, die is er ook inderdaad. We hebben alcoholische of non-alcoholische opties, zoals de Grito, Pinocollada, Long Island, tea Caprinha, Sex on the Beach. Dat soort opties zijn er allemaal. Ah, spannend. voor mensen die nog moeten rijden. Ja, heel goed. Wat is de gemiddelde prijs van zo'n cocktail? Dus dat is makkelijk, hè? Ja, maar wat is de gemiddelde prijs van zo'n cocktailtje? Dat ga ik zo eventjes checken. Want ik ga er zo meteen uh, naartoe. Oké. Okay. Maar uh, uh, dat zal niet uh, meer zijn dan bij andere horeca gelegenheden hier uh, in de regio. Ja. Dus uh, dat zal gewoon een standaard uh, prijs zijn. Ja. De doelgroep ja. is boven de 25. Waarom? Ja, dat, uh, dat heb ik gewoon bij de eerste keer gemerkt. Er stond er niet echt een leeftijd bij. En uh, we merken dat er toch wat oudere publiek daar meer behoefte aan heeft. Uh, jongeren ja, die gaan toch wel elk weekend uh, stappen. Ja. En uh, de hoort op. En uh, de wat ouderen doen dat minder. Die staan niet meer elk weekend in de kroeg. Dus die ontmoeten ook minder mensen. Ja. En uh, ja, die zijn op een gegeven moment ook een beetje klaar met dat uh, Tinder en uh, dat soort dingen. Ja. Ikzelf ook. Ja. Dus eh. Uh, <laughs> Ja, dan is het toch wel leuk als je een keer ergens heen gaat, dat je gewoon weet dat, dat om die mensen om je heen ook allemaal vrijgezel zijn. zijn. Ja. En dat je dus niet uh, maar moet gaan gokken van uh, wie je aanspreekt, van uh, ja, is die op de markt of niet? Ja, klopt. Ja, de insteek. Ja, kaartjes kosten 10 euro per persoon. Uh, uh, klopt. Ze, je hebt een link opgegeven, die heb ik net ook uh, bij de agenda opgenoemd, ga ik het om half twee nog een keertje doen. Uh, zijn er ook kaarten aan de deur te verkopen? Uh, ja, daar ga ik wel van uit. Ik zal even kijken hier. Uh, ja, klopt, we hebben de voorverkooplink, die staat er denk ik nog aan tot, tot we open gaan. Ja. En dan ben je wat minder kwijt, want aan de deur uh, zijn ze 12,50. Oh, okay. En nu zijn ze nog een tientje. Dus, uh, ja, ja dat nou dat scheelt. Ja. Uh, nu had ik je eigenlijk in de studio verwacht, uh, had ik gisteren al verteld natuurlijk. Maar uh, oh, je was ja, ja, maar dat, dat ga ik dus net niet, uh, niet halen. Nee. Maar we kunnen wel die kaartactie doen natuurlijk. Ja, precies. Dus ja. ik heb uh, de, de namen verzameld. Die heb ik voor mijn neus liggen. Oh, die actie is al geweest? Uh, nou, ik heb hem uh, vanochtend op Facebook geplaatst, zeg maar, bericht. En daar ah, kunnen okay. mensen op reageren. En ze moeten jullie ook uh, volgen op Facebook. Oké, okay, oké, okay, leuk. Ja. Dus ik kan ze nu live gewoon trekken. Dan weet je gelijk ja. de namen. En stuur ik ook nog even door naar jou straks. Dat is helemaal prima. Uh, de winnaars, hoe kunnen die uh, de kaarten bemachtigen bij jou? Die staan dan op de gastenlijst, dus die melden zich gewoon bij de kassa. Ja. En dan uh, kunnen ze onder het uh, vermelden van de naam en uh, geldige ID. Uh, kunnen ze gewoon naar ja, hartstikke goed. Ja, toch? Ja, dan ga ik de eerste uh, maar... afstrekken. Is ja. dat goed? Oké. Okay. Okay. Ja. Even kijken. Eerste prijswinnaar van twee keer twee kaartjes voor het feest: Martine Jonker. Gefeliciteerd, Martine. Tadaa! -ta Martine <laughs> Jonker. Ja. En die mag er dan iemand meenemen. Ja, dat is klopt. Één, doen we dan. Ja. Dus uh, dat is één. En de volgende. En de volgende. Even kijken. Marga Wijnans. Gefeliciteerd, Marga. Marga Wijnans. Ja. Nou, sta genoteerd. Hartstikke goed. Nou, ja, dan wil ik je de bedanken, de uur, dus graag. We, dan kunnen ze op tijd uh, lekker gezellig komen dansen. Ja, zeker. En het woordt mooi weer ook, hoorde ik, dus uh, ja? dat is ook mooi. Ja, <laughs> weer is het weer zit ook mee. Ik ben heel blij mee. <laughs> <Ja>. <laughs> dat is zal we me afwachten natuurlijk. <laughs> nou, dankjewel dat je in de uitzending wilde komen. Ja, jullie ook super bedankt. En veel succes met het feest. Hartelijk dank. Graag gedaan. En uh, ja, je legt tot een volgende keer. Ja, prima. Dankjewel. Je dag, dankjewel. Dag. Hoi. Zomer of winter. Altijd weer ZFM.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 by the ocean een dnc nou, hij staat er al hij is al begonnen love letter van de bekende bierreclame Bah Dan rijks, hoe bizar! baby, baby, richting het nieuws. me me boodschappen. En dan zien we elkaar na nou, het nieuws in de boodschappen zien we elkaar weer terug.